In de eerste helft van 2008 boekte het bedrijf nog een netto-winst van 7 miljoen. In de eerste zes maanden van dit jaar was dat nul. Ballas Nedam heeft last van stagnatie van de woningmarkt. Het bedrijf is dit jaar begonnen aan een woningbouwproject. Normaal zijn dat er 500. Met de bouwprojecten in de semi-publieke sector, zoals ziekenhuizen en scholen, gaat het nog wel goed. En dat geldt ook voor projecten in de infrastructuur. Topman Bruinings van Ballas Nederland blijft optimistisch. Volgens hem maken de cijfers van de NVM van gisteren duidelijk... dat er weer iets meer beweging komt op de huizenmarkt. Er is weinig tot geen samenhang in de antiterreurmaatregelen... die Nederland na de aanslagen van 11 september 2001 heeft genomen... concludeert de commissie zuiver na onderzoek in opdracht van het kabinet. Sleutelfiguren in de Nederlandse terreurbestrijding... vinden dat ze voldoende bevoegdheden hebben... maar onduidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is... Dit komt volgens de commissie omdat er nooit sprake is geweest van een masterplan voor de aanpak van terrorisme. Voor sanering van de meeste vervuilende terreinen in Nederland wordt tot 2015 660 miljoen euro uitgetrokken. Het Rijk heeft er afspraken over gemaakt met lagere overheden. Het convenant wordt vandaag ondertekend. In Nederland moeten nog 11.000 plaatsen waar de grond ernstig is vervuild met spoed worden gesaneerd. Vaak gaat het om plaatsen waar voor de jaren 70 afval werd gestort. Daarnaast moeten gemeenten en provincies de komende jaren werken aan CO2-opslag in de bodem. Beter grondwaterbeheer beheren en bewaken van de bodemkwaliteit. Het weer van het noorden uit enige tijd regen en vooral het noordoosten kans op zware neerslag. Het wordt een graad of 18. Dit was het NOS-journaal.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 She draws a shade and to her head to cry. She wonders. Love would freely flow to the corners of our hearts.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 De zomer van ZFM. ZFM's antwoord 106.9 FM. Every time I think of you.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 6.9 ZFN Zee. This is the live, live, best, best. Zandvoort, Voel de zomer, ja. op cfm.